uit de 27e der Psalmen en daarna van het 7e vers. Zal de gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. Het welke u aandacht kunt opgetekend vinden in het heilige evangelie van Johannes. En daarvan nader het negentiende hoofdstuk van vers 31 tot en met 42. Wij noemden het Evangelie van Johannes de verzen 31 tot en met 42. Doch vooraf lezen we de twaalf artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, welke nauw dus luiden. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des Hemels en der Aarde.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 Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in één Heilige Algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. De Joden opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat, terwijl hij de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De kruisknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten, en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijne benen niet. Maar een der krijsknechten doorstak zijne zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en wapen uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt het geen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus het dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van midden en halwe omtrent honderd ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in doeken met de specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in het werk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan leidde zij Jezus, om de voorbereiding der Joden overmits het graf nabij was, Onze hulp Zij in de naam Des Heeren, Heeren Die hemel En aarde Gemaakt heeft die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 de eerstgeborenen uit de doden de overste der koningen der aarden Amen ta in dit avontuur, aan de hand van de Heidelberger catechismus te verhandelen zondag 17. Wij zeiden zondag 17, de 45ste vraag, met haar antwoord. Terwijl ik al dus wat nutt ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding. Den dood overwonnen. Opdat Hij ons de gerechtigheid. Die Hij door zijn dood. Ons verworven had. Konden deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Tot dusver vragen we vooraf om een zegen. In spreken en luisteren. Aller eerbied waardigsten, verleen ons eerbied in onwaardigheid, in nederigheid en boetvaardigheid, de welke verbondsvruchten zijn, die door verbondsbloed zijn aangebracht. En door de kracht van uw verbondbloed worden ingebracht. Op dat genade schreeuwen om genade. En God in ons schreeuwt om God. En vervuld te worden met God. Die ons in deze avonduren den adem nog laat. Dat zal niet altijd zijn, want ook wij zullen eenmaal de laatste adem uitblazen en dan is de tijd aan het einde. Dan volgt er een eeuwigheid zonder tijd, die alleen maar een ingang heeft en geen doorgang, nog minder een uitgang. En waar wij schepselen zijn die menen, althans zo leven, alsof er geen eind aan ons leven komt. Alsof er een aardse eeuwigheid is, een eeuwigheid die aardse geworden is. En alsof al hetgeen wat getrouwd is, getrouwd blijft. En alle kinderen die nog ouders hebben, ouders zullen houden. Terwijl ons leven heden is, en ook soms heden niet meer is. Waarvan getuigd wordt de heden sterk, ook heden zwak, heden rood en heden dood. Want de sterkste onder ons is maar grof las, grof las, dat makkelijk breekt. En zeer gemakkelijk verbrandt. Zodat alles wat een mens is, is niets dan ijdelheid. Bij de inleving der ongerechtigheid is het een wonder dat men nog leeft. En nu ons nog laat leven. Om is wakker geschud. Eerdammen in de eeuwigheid wakker worden. En dat zal een plaats zijn der onveranderlijkheid, ten leven of ten doden. Heere, uw naam is groot. Verheerlijkt uw naam in kracht. Want er is nog nooit geen dood geweest die sterker was dan de almachtige genade. Er is ook nog nooit geen zonde geweest buiten de zonden. Tegen de heilige geest. Die niet vergeefbaar en niet verzoenbaar was. Laat ons arme zondaren. Dewelke welke meest onze niet beseffen. En onze zonden niet voelen. Vanwaar we dan ook meest rijk zijn. En leven alsof er geen gebrek is. En weten niet. Dat we arm ellendig. Naakt. En blind zijn. En onze blindheid doet ons zorgeloos leven. Maar we zien onze dood niet. We zien ons graf niet. We zien de hel niet. En we zien de hemel niet. En we zien de eeuwigheid ook niet. Maar zodra als u de schellen van de ogen wegneemt. Dan ziet die mens wat hij nog nooit gezien heeft. Dat hij de hele wereld vergaat en hij ook. Dat die hele wereld ondergaat en hij ook. En dat die hele wereld niets meegeeft naar de eeuwigheid. Maar naakt zijn we in de wereld gekomen. En naakt zullen we uit dezelfde uitgaan. Waar elk mens op zijn sterfbed, als we dat nog krijgen, als u ons dat nog geeft. Er vallen er zoveel aan de kant van de weg. Waar ook geen tijd meer voor is om een dag te zeggen. En dan zo'n lange reis. Zo'n eeuwigheidsreis. We zijn hier anders als sterfelijk geboren. En leven sterfelijk. En sterven straks sterfelijk. Zonder wederbarende genade om door te sterven. En eeuwig te blijven sterven. En wanneer nog engelen in de hemel. Nog de apostelen ooit op aarde. Nog uw profeten. Nog onze Godzalige voorvaderen. Met alle ernst. Als zonen des donders. En als zonen der vertroosting hebben gepreekt. Hebben ze nooit een ziel kunnen raken. Hebben ze nooit een ziel kunnen doorwonden. Het welk alleen het werk des geestes is. Al ons zeggen: Och, dat valt naast ons hart niet. Al ons zeggen dat horen we zonder te horen. Maar als u een woord spreekt dan blijft het hangen. En die mens hangt als dan als een vis aan de haak. al worstelend om los te komen en steeds vaster geraken. Totdat niets hem meer los kan maken. Dan eendalende vrije genade. Eendalende goddelijke genade. En die breekt alle banden. O oh ja. O oh ja. Die breekt alle boeien. En alle kluisters. En zet zo'n slaaf der hel. En zo'n erfwachter van de dood. Door hem en in hem in de ruimte, de welke betuigt. Indien gij naar mij zoekt, laat deze heen Ach heren die naar waarde nooit geprezen kan worden, vandaar dat dat prijzen ook eeuwig geduurt. En eeuwig, tot een alle eeuwigheid vervuld zou worden. Laat toch eens luisteren. Tot verlies van Satan. Tot aanbrenging van uw rijk En tot onderhouding. Maar ook van uw koninkrijk waar begin begint. Dat begin vernieuwd, moet Zo vernieuwd dat ze niet eens anders maar in een ander gevonden mocht worden. Terwijl uw kerk alleen in Christus een nieuw schepsel is. Om met de beloften onder te gaan en met de persoon op te mag staan. Om met de genade een verloren mens te worden. Om dan in Christus waarin God woont behouden te worden, door recht en wet en gerechtigheid, de welke hen in vrijheid stelt, waarvan u wordt getuigd, sta dan niet zitten en niet meer liggen, nee, nee, nee, maar sta dan overeind gezet, overeind gezet, in Christus Jezus. Waarin we alleen een nieuw schepsel zijn. Dan passeert het oude. En het nieuwe blijft over. Horen nog om uw naam. En verhoren nog om uw verbond. Willen. Ten goede In spreken. En luisteren. Amen. Ja, mij is nog verzocht. Zal het haast ook alweer vergeten. Dat aanstaande woensdag bij welzijn. Is er een verkoopdag van de M. boemazending In het schoolbouw. Die mensen die hebben gevraagd. Of ik dat aan wilde beveven. Maar als we nu gedachtig waren. De naaktheid. dergene wat voor gemaakt is. De schamele kleding. En de ellende. In die wereld delen. Waarvan u zowel kan weten als ik. Waar niets aan ellende. Dan hoefde ik dat eigenlijk niet aan te bevelen. Moest je moedermiddag eens gaan kijken. En de moeder is wat koper. Daar hebben die meisjes die dat doen. Dan ook weer schik van. En dan kan dat doorgezonden worden naar de plaats Waar het op zijn plaats komt. Nu zingen we van Psalm 51. En daar van het 7 en 8 e zangvest. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid. Zijn er liefde gaven af te zonderen. Dan zal ik elk dit huis heils voorbijster is, vrijmoedig al uw rechten wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijns heils, vergeef mijn schuld. Mijn bloedschuld toch, hoe wil ik ook te doen. Dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld. Uw heilig recht gepaard met uw goedheid roemen. 7 en 8 van de 51ste psalm. <coughs> De die werden op het galgenveld geworpen, vanwaar ja, die plaat dan ook genoemd wordt hoofdschedelplaats, amelige schedels, uitgeteerde schedels, daar zaten geen hersens meer in, die waren zonder bestand dus. Zou ik er nog iets aan moeten hangen? Of zouden we daar enige lering uittrekken? Dat zalig worden is een verstandsvernietiging. Een kennisvernietiging. Waarvan de apostel getuigt. Ik zal het verstand des verstandigen teniet doen. Dus wegdoen. doen. En in een weg van nood en smart en pijn, dan houden we niet veel verstand meer over. Want je weet niet wat je doen moet. Je weet niet wat je innemen moet. Je weet niet wat je laten moet. Dat spreekt maar natuurlijk. Je wil alles willen doen en niks helpen. Of slot zei, wat moet er nou aan doen? Wat moet er nou mee gebeuren? En je weet het niet eens. He? Je weet het wel als je gezond bent. Dat meen je tenminste. Maar als het erop aangekomen weten we niks. Maar dat geldt in zonderheid. Als God een mens overtuigt van zijn zonde, Dan heeft hij geen verstand. Om te bedenken dat hij nog ooit bekeerd worden. Dat hij nog ooit met God verzoend zou worden. En dat je nog ooit een kind van God ja. Dan kan die dat niet bezien. Dat er voor hem of voor haar nog genade wezen kan. Maar het komt hem voor dat het voor elk mens kan, maar voor hem niet. Hij dat ook wel eens gaat. Hij dat ook wel eens gaat. Dat er elk mens nog bekeerd kon worden, maar u niet. Dat er voor elk mens nog bloed was, maar voor u niet. Dat er voor elk mens nog genade was, maar voor u niet. Dat is bang, he. En dat is nuttig dan het is bang krijgt. In de hemel is de bangheid niet. En in de hel is het alleen maar. Eeuwig bang. En nooit verlost. Maar om tot het doel van de IJdelbergen te komen, Petrus had nooit gedacht dat hij zo diep valt zou. Nooit. Dat kon niet heen. Daar had hij te veel voor beleefd. Daar had hij te veel genade voor. Hij had hem zoveel licht in zijn leventje gehad, dat wanneer gevraagd toen wordt aan de jongeren wie zeggen de mensen dat ik ben. Dan zegt Christus of dan zegt Petrus. Jij zij de Christus. De zoon des levende gods. Zo iemand kan toch niet vallen. He? Zo iemand heeft tenminste gedachten er niet meer op dat hij vallen zal. Nee. Hij is het zich zo bewust dat hij dat gezegd heeft. En dat Christus daarop zeide. Salus zijt gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Want mijn vader die in de hemelen is. mocht horen wat een getuigen is. is toch wonder dat die man toch verheugd en blij geweest is. Dat was hem een zijn vaderlijke openbaring voor een afsnijding. Maar na de afsnijding wordt de vader door Christus geschonken onderscheiden van elkaar. Vanwaar dat een vaderlijke openbaring is nog geen vaderlijke aanneming, dan is Pinksteren. Dan is Pinksteren. Dan wordt in geest der genade, als den verzegelaar van het werk des middelaars, en je hebt je geopenbaard en verzeeld. Daarom zegt de waarde, bedroef den heilige geest niet, door de welke gij verzeeld bent. Misschien is er nog één, misschien twee. Ik wens er wel van drie, of van vier. De welke onder ons en in hun zelf getuigen nog man, dat zal voor mij van nooit kennen, Dat zal voor mij van niet wezen. Zulke hoge trappende genade zal er voor mij wel niet zijn. Maar als ik u nu eens zeg, dat eigenlijk niet minder kan, kan eigenlijk niet minder. Want wie is God buiten Christus? Een verterend vuur. En wie is God in Christus? Een vriendelijk God, een verzoend God, een vader. En de aanneming tot kinderen. En geweten uitslag van de jongeren, ze zijn allemaal gebloden. Peter Petrus ook. Petrus ook. Ja. Die meende dat hij niet vallen kon en niet vlieden zou. Een mens staat licht te hoog. Een mens staat de meeste tijd te hoog. hetzelfde nog anders even. En men staat altijd te hoog, tenzij dat hij vernietigt, tenzij dat hij verontmoedigd wordt. Anders staat men altijd te hoog. En de nederigheid gaat voor de eer. Maar als nu die gezegende middelaar God, die het naar de waarde niet aanprijzen kan, al zou ik het begeren bij tijden om hem te prijzen, zodat hij dat de is. Maar dat is niet voor hier. Dat is niet voor hier. We leven hier mee zonder leven. Al is ik dat toch nog gede moet zeggen, dat in het diepste van mijn ziel staat die kruispaalde nog. Waarvan Paulus zegt. Zij verre van mij dat ik anders zo doe. Dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Geloof u wel dat ik het zelf nog niet begrijp. Dat ik hier nog sta. Ik kan het soms niet begrepen krijgen. Ik hoop oh dat ik er nog ben. Dat ik nog ben. Als de grootste der zoon daar. En dan nog op de preekstrokken. Ik moet soms zeggen, God, dan kent er niet bij. Ik denk enkel maar, zeg, God is groot, groot, en wij begrijpen het niet. Maar wanneer dat gezegende hoofd Jezus gestorven is, dan sterft hij voor al zijn volk, hoor, niet één uitgesloten. Want daar hangt de borg in de plaats van zijn kerk. Daar hangt de borg onder de eeuwige vervloeking van zijn kerk. Daar hangt de borg in die diepe staat der vernedering. Als aan de verdoemenis zelf. Om zijn Sion. In zijn borgsgerechtigheid. voor het aangezicht des vaders te stellen, als een maagd zonder vlek en zonder rimpel. Ik hoop dat je het beleden mag worden. Het is zo zoet en het is zo goed. Als bij je zo zwart als roet. dan maakt hij je heilig reinen. Zwaar? Ik zei vanmorgen in de consensorie, dat ik me niet bedrieg, dan ben ik in dinsdagmiddag even bekeerd geweest. Even bekeerd geweest. Even bekeerd geweest. Toen ik in de kracht zijn erop staan die gesteld werd voor een vader. Had ik niet één zonde meer, niet eentje meer hoor. En ik was roetzwart toen die kruispaal zich openbarst. Maar dan al zijn jongeren hem in de steek laat, dan zouden we zeggen, hoe moet hij toch begraven, komen? Terwijl door de profeetje Jezaja getuigd in de 53ste hoofdstuk. Men heeft zijn graf bij de goddeloop, dus ze hebben gedacht, we werpen hem weg als hij straks dood is. Of zijn benen gebroken worden. Dan werd hem op het moois denken. Het zijn eigenlijk dieptes. Dat krijg je in bodem, mijn vriend. Dat de eeuwige schepper van hemel en van aarde in de vereniging met zijn menselijke natuur weggeworpen wordt. Op het gallige veld had de vader er niet voor ingestaan dat zijn zoon een kerkelijke begrafenis zou ik zeg een kerkelijke begrafenis. Dan moet je niet denken dat een kerkelijke begrafenis altijd daar is staat. Dan er honderden achter je lijk lopen hoor. Of dan er honderden meelopen naar zo'n begrafenis. Dat doen ze bij een minister ook. Dat doen ze bij vooraanstaande personen ook. En dan is het toch maar een ezelsbegrafenis hoor. Denk eens aan Stefanus, de welke door het Joodse gericht gestenigd werd. En dan staat er enkele, enkele, enkele godvruchtige man. Die hebben hem ten gebracht. En als ik denk aan potappelen 1953. Ook in het water gesmoord zijn. De gelijk vele anderen. Konden zij hem ook de eerste dagen niet vinden. En toen ze hem gevonden hebben. Toen werd hij in Bergen op zoon begraven. Maar wel door de kerk hoor. Er was Gebraatje bij. Er was Slager bij. Er was uh, David Hagen bij. Er waren Arie Gunter bij. Sorry wel. Toch een kerkelijke begrafenis hoor. Al was het van enkele, ze waren van de kerk. En hij is een berg op zo'n begraven. Ik weet nog dat hij is arbeid meende te hebben, hoe danig zijn dood zou zijn. Maar hij zei er, heb ik nooit geen antwoord op gehad. Ik heb ook mindermaal gevraagd of ik een Stavanitse begraven mocht, waar ik ook nooit geen antwoord op dat is allemaal verzegeld. En verzegelde zaken, die kan je niet openbaren voordat ze ontzegeld worden. waar dat hij ook zeiden. In die laatste nacht van zijn leven. Wachtende het oorlog. Dan kan je het wel eens aanvoelen. Er gaat wat komen. Er gaat wat gebeuren. En dan voel je een zekere benauwdheid. Eh, aanvoelend. Er gaat wat. Plaats hebben zij je mij, of het zei je mijn vrouw, of in mijn kinderen. Maar dan is het net dat je aanvoelt er gaat wat gebeuren. Maar dan zei die man ook altijd: het is een verzegeld orde. Ik weet niet of het uit Rusland komt of uit China. Ik weet niet waar het vandaan komt. En verzegelde oordelen worden niet geopenbaard voordat ze er zijn. Want u begrijpt toch wel. Als zo'n verzegeld oordeel geopenbaard wordt over uw man of over uw vrouw. Dan begon je toch te roepen, heren gedenkt, heren helpt, heren verlost. Maar een verzegeld oordeel is er heden. Heden. En dan leg het dat er erg en heeft dat, dat, dat gebeurd. Dat is een verzegeld woord. Terwijl ik zich nooit eer openbaart voordat er is. Zodat er ook geen gebed voor kan zijn. En met eerbied gesproken dat God daar ook niet in tegengestaan kan worden door zijn volk. Maar het onverwacht daar is. Gelijk dat ook in 53 gebeurt. Maar als aan de jongeren gevloogd zijn, de dagdiscipelen, nachtdiscipelen geworden zijn. En ik kan u niet zeggen hoor, hoe donker het in een mensenleven wordt ik Ik weet wel de duisternis die men afgeleefd hebben, ik had er nooit doorgekomen. Maar wat er weer voor de deur ligt, ik weet er niks van. Ik weet er niks van. En je hoeft nooit te denken, volk nu ben ik er hoor. Want hoe meer licht, hoe donkerder dat het wordt. En hoe meer genade, hoe goddelozer dat je wordt. En hoe meer genade, hoe armer dat je wordt. Zodat hij er of meer maar, maar neer zit. Ik voel het soms al aankomen. Denk, heer, ik voel het weer wegzakken. Ik voel het weer heen gaan. En dan ben ik net als die zusjes daar van Bethania. De welke zeiden. Indien gij bij ons geweest waren, dan zou de Lazarus niet gestorven zijn. Indien gij bij ons was, zou ik zo dood niet wezen. Indien gij in ons. Was, zou ik zo niet zijn. Indien gij in ons was, zou ik zo goddeloos niet zijn. Indien gij in ons was, dan zou ik aan u verbonden zijn. Maar omdat ik u mist. En dat missen, met een houdbaar gemis, dat hoort meer bij de oordelen dan bij de voordelen. Maar, wanneer de profecie van Jezaja in nood is, Jezaja is in de hemel. En zijn arbeid is gebleven onder de nemen. En God begraaft wel zijn arbeid, de apostelen zijn ook begraven. En de profeten ook, en onze oudvaders ook, maar hun werk is niet begraven. Je kan vanavond nog lezen uit Filpel. Je kan vanavond nog lezen uit Komri. Je kan vanavond nog lezen uit Van de Groep. En inzonderheid, je kan vanavond nog lezen uit die goddelijke Bijbel, der zuiverste waarheid, der volmaakste waarheid, de welke daarin gevonden. Christus sterft en ik zie geen Johannes meer bij het kruis. Ik heb er Petrus helemaal niet gezien. Kan ik indenken? Kan ik me indenken? Hij het zo verzondigd hebt zoals Petrus. En hem zo diep verlogend heeft. Dat je zelf nog erger moest schatten als Judas. Dat je niet meer voor een dag durft te komen. En dat je een voornemen hebt. Nou praat ik nooit meer. Nooit meer. En ik gaat ook nooit naar geen gezelschap meer. En ik zal me nooit meer in de openbare samenkomsten bewegen. Want de ieder moet me zien en aanzien. Dat zegt de hij die verlogene. Dat zit in Uichelaar. Weet ook wel eens geweest in Uichelaar? Ben je ook wel eens een verlogenaar geweest? En geloof dat de ganse kerken God. Daarin de leven door ontdekkende genade aan ontdekt wordt. O oh, God maakt me toch waar. Want ik ben nooit waar. Tenzij dat u me waar maakt. Doet om om met de lippen. Maar nooit met hart. En als het een keer met je hart gebeurt. Dan zwijgen je lippen. En God ziet het hart aan. Meer als dat hij naar de lippen luistert. Van waar die dan ook getuigt, mijn zoon, geef mij uw hart. Daar dus zegt hij niet hoe het eruit moet zien. Gemogen het geven zoals het is. Lees Lucas 7 is. Lees Lucas 23 is. Daar hangt een man aan de wasbalk van Calvaria als schuim van de natie. Pilatus heeft het dus niet behoord dat die man leeft en die man krijgt het leven. Luther die zegt, er hebben nog nooit zo'n rechten dominee geweest als die moordenaar op Golgotha. Die predikte zuivere de deugde God aan vaders en straf. En werd uit genade gezagd. Het is een makkelijk en daarom is het zo onmogelijk. Maar nu zie ik, terwijl ik de jongeren niet meer zie, zie ik een paar anderen voor een dag komen. Die ik voorheen nooit gezien heb als één ene keer. Want Jozef van Arimathea was een rijk man, was een goed man, zegt de schrift, en een rechtvaardig man. Die man had niet bewilligd, dat, want hij kon zijn toestemming niet geven aan de dood van Christus. Ik heb wel eens gedacht, Jozef, wanneer nou die dood van Christus niet doorgegaan had, dan had het wel vervuld wat die goddeloze kaaien vastgezegd heeft. Als er niet eentje voor het volk sterft, dan sterft het gehele volk. En toch is verstaanbaar dat Jozef van Arimetea zijn naam niet onder de vornis kon zetten. Hij bewilligde er niet mee. Want als een mens daar een indruk van krijgt, dat Christus voor je gaat sterven. Dat Christus voor naar het kruis gaat, dan zult ge met mij zekerlijk zeggen dat hoeft niet. Ik zal wel gaan. Ik hoor aan het kruis, maar u niet. Ik hoor gekruist te worden, maar u niet. Dan durf je daar je toestemming niet aan te geven, tenzij dat ge verwaardigd wordt met Marcus 14. Met die vrouw, de welke Christus zal het doen, die heeft verlangd naar zijn dood. Niet om zijn dood. Maar die zag in zijn dood de deugde godsverheer. En de schuld betaald en de zonde verzoend. Die vrouw zag in de zalving van die goddelijke Neder Jezus. Dat hij met één oog zou gaan volenden. Wat voor de ganste kerk. Want daarom zag die vrouw er meer van dan de jongeren. God is vrij om het een vrouw te geven en het een predikant te onthouden. Want die discipelen waren toch predikanten. En die vrouw ontving. En dan zien we dat Jozef die zijn naam niet kwijt kon en zijn heer ook niet. Want ja, de zitting in zo'n Joodse raad van 70 personen, nou, dat bracht nog wel wat op. En je moet maar niet denken, daar is er los van het gelden. Wij zijn nergens los van. Wij zijn nergens los van. Wij zijn vast aan ons zij En vast aan de dingen der wereld. Ik denk nog aan weile, onze geliefde broeder Dominique vrijen. Toen hij daar achter Ermelo in een ziekenhuis lag, heb ik hem daar eens opgezocht. En toen zei hij tegen me, ik zal je drie dingen zeggen. Ik heb ze mogelijk wel eens gezegd, maar bij deze zaken kunnen ze herhaald worden. Ten eerste zegt hij, mijn knechtschap is geëindigd. De is afgelopen. In de tweede plaats zei hij, had ik helemaal niet van die man verwacht hoor. Nee, ik dacht dat hij daar boven stond. Ik dacht dat hij daar te boven was. In de tweede plaats zegt hij wordt de mammon begraven. <coughs> dus nooit geen geld meer. Nooit geen verlangen meer naar geld en nooit meer vastzitten aan het geld. De mammon zegt hij wordt begraven. En dat achter die man. Bij een van de wonderen. Ik geloof het ook hoor. Ik geloof het ook hoor. Maar in de derde plaats. Met mijn kindschap hoop ik naar huis te gaan. Dat is ook gebeurd. Maar anders had hij gedacht. Want in Salem daarachter Hermelo. Komt hij zo naar de hemel. Maar hij is een veld van de hel. Naar de hemel gegaan. Al de franjes aan de En hij is naakt en Als een arme zonda Overgegaan in het land. Der levenden. Maar wanneer Jozef van Arimathea voor een dag komt. dan zouden we zeggen: Maar Jozef, Jezus is nou toch dood, man. Wat je nou je heren waren, hoor. Je naam en je ambt. Want als je naar Christus roept, dan mocht je geen hand meer hebben in Israël. is er uitgeworpen. Waar je niet meer herkent. Maar van waar is dat nu? Dat Jozef nu juist Jezus dood is en hem niet meer volgen kan. Dat hij nu het niet laten kan. Om hem zelf te begeven naar de Golgotha evenwacht. Even niet te hard lopen. Hij is eerst gegaan naar Pilatus, hoor. Hij heeft hem niet gestolen. En hij heeft tegen Pilatus gezegd, voor zoveel zilveren penningen. Heel niet, dan hoefde hij niet. Jezus is niet te koop. Jezus koopt. En dat het geen wat verliet is, dat koopt Jezus. Wonderlijke koping. Ja. Ja, dat is net een wonderlijke koping. En hij begeerde het lichaam van Pilatus. En Pilatus zei, is die man dan al dood? Van waar is die man zo spoedig dood? De meesten hangen wel een dag, soms twee dagen, soms drie dagen aan zo'n kruispaal En dan leven ze nog. Ja, dan moet ik eerst de hoofdman vragen. En de hoofdman zei, inderdaad hoor. Die man is anders gestorven als een ander. Die man is zeer wonderlijk gestorven. Die man bad aan zijn kruis voor hem die hem kruisigde. Die man bad aan zijn kruis voor hem die hem vervloekten. Hij bad aan zijn kruis voor hen die hem verwierpen. Zou haast zeggen Sela. Zo haast zeggen Sela. Want die hoofdman heeft dat aan Pilatus verhaald. Ik heb er aan vele gekruisigd, maar zo nog nooit één. Ik denk dat er niet één meer volgt. Ik heb er aan vele mee omgebracht, maar zo nog nooit één. Ik kan hier niet anders zeggen, deze was waarlijk de zoon van God. Wiens eerste uitspraak was. Op Golgotha. Niet vader verdoemt mijn vijanden. Maar vader verzoemt mijn vijanden. Niet vader domt het over mijn vijanden. Maar vergeeft mijn vijanden. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Dat weten wij nog niet. Tenzij dat geopenbaard. wordt. Want die blindheid des mensen, daar zijn nog geen woorden voor. En Pilatus schreef, maar zei, nog, ja man, als jij nou zo verrijk bent met het lijf. Jij nou zo verrijk bent met het dode lichaam. En dan zou Jozef van Arimathea gezegd hebben, daar ben ik eeuwig rijk mee. Daar ben ik mee verrijkt tot in alle eeuwigheid. Want waar het dode lichaam is. Daar zullen de arenden vergaderd zijn. Zie daar het avondmaals eten. Het avondmaals drinken. Wat we hopen in het kort te mogen doen. Nu golden nog weer een wonder aan ons en in ons hebt willen doen. Ik dacht, ik kan nooit meer. Ik durfde niet in. Moet een berg van de week. Maar ik dacht maandag ik bel het af. Ik zeg hoor eens bonen kan niet hoor. Het kan niet het kan niet. Ik kan makkelijker sterven dan avondmaal al. En zie daar. Ene wenk. Voor ons heb je je gevoel soms. Dat hemel en aarde wel in beroering moeten komen. En het is zo gebeurd. Het is nog minder dan het dichtdoen doen van dat boek. Nog minder. En dan gaat Jozef blij. En zeer verblijd en verheugd. Hier ziet je dat de liefde meer is dan geld. Hier is de liede sterker dan geld. Hier legt de liede stof op geld. Stof op geld. En hier verliest Jozef zijn naam. En dat komt nooit meer in de raad terug. Nooit meer. Er worden uitgeworpenen, maar bij golden aangenomen. Kijk eens om, daar komt er nog een. Er komt er nog een. Hé, hé, hé. Er zou er nog een zijn. En dat was een leraar. Israël, die had één bezoekje afgelegd In dat derde hoofdstuk van Johans. Onherboren ging die na Christus. En wedergeboren ging die van Christus. Een goede reis gemaakt. Hè? Onherboren ging die naar den koning Israël. En wedergeboren kinder terug. En die man heeft Jezus ook wel in de raad gevolgd. Hier en daar. Maar ja die man durfde ook niet. Hij maar niet durven. Ze zeggen ja mama je moet toch voor een mens niet bang wezen. Gods volk is voor het ritselen van een bladbang. Ja, voor het ritselen van een blad zinken ze in elkaar. zijn mensen die altijd sterven moeten en nooit sterven kunnen. zijn mensen die bij de lichtste omstandiging heb Hebben ze het maar in de keel, het is kanker. Hebben ze het in de buik, het is kanker. Hebben ze het in de maag, het is kanker. Het is altijd dodelijk bij de kerk, altijd dodelijk. En als ze vervolgd worden, laat ik eens een voorbeeld noemen. Want we hoeven ons nergens voor te haasten. Je weet toch ook wel dat Elia een vuurprofeet was. Dat hij op een dag 450 baalpriesters slachten aan een bekiesel. Nou, wat denk je ervan? Zo'n man kan toch niet meer wankelen. Zo'n man kan toch nooit meer twijfelen. Zo'n man kan toch nooit meer in zo'n zwakte vervallen. Dan zegt maar Elia. Waar is uw God? En duurde maar een goede dag geliefd. En de zendde een zebel aan mijn boodenaar. Dat hij zijn ziel zal stellen. Gelijk hij de ziel. Van die 450 gestelten. De gaat. Dat gaat. Hij draaide, hij vloog, hij had nergens meer tijd voor. Voor een wijf, voor een wijf, ontviel Elia alle kracht en alle moed en alle sterf. En was het een revolver die Petrus op zijn borst had? Was het een speerstoot die voor hem gereed stond? Het was ook maar een mijl. het was ook maar een mijl. Een deur was En dan legde man. hem. Heden sterk en heden zwak. We mochten altijd wel vragen. Leid ons in geen verzoeking op. Bewaring voor zonden. En vergeving der zonden. Zijn de koninklijke weldaden. In het koninkrijk gods. Die Nicodemus, die komt ook nog niet met handen. Nee. 100 pond specerijen voor meer dan 7000, wat zegt wat zeg, 7000 gulden voor hem? 70.000 miljoenen, dan heb je hem nog niet betaald. Want hij is met geen 10 werelden betaald, die zijn volk betaald met zijn bloed en met zijn dood. En dan een volk wat niet wil, en niet kan, en toch eens zou willen en het ook zou kunnen, door de kracht des heiligen Christen. Wonderlijk evangelie, ja, ik vind het ook wel. Ik vind het ook. Daar gaan ze samen, broederlijk, even, oh ja. Daar gaan ze staan, samen, met de rijkdom. Ik denk, ach, geliefden. Dat ze hem in alle liefvolijkheid van het hout gaan. Niet eraf gerukt hoor. Nee. Ze hebben nagel voor nagel losgemaakt. Als ze er ooit geweest zijn. Die voorzichtig omgegaan hebben met het lichaam Jezus. Dan is het Jozef en Nicodemus. En hun was te hem. Van zijn wonden. En hij was te hem. Door zijn wonden. Zij zalden hem. Maar hij de hun. Met een heilige geest. Zij omhelzen hem. En het mag in hun harten te geruisteren. is mijn liefste. Zulke is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Wat zagen ze dan in die dood. Ze voelden er meer in het dan ze zagen. Ze voelden in die dood van Christus. Een weergaloze liefde. Waarin hij zichzelf vernietigd heeft. Mooi eens indenken. Hij vernietigt zichzelf. Plat en toch met eerbied gezegd zoveel ik het zeggen kan. Dat God een nul geworden is om zijn kerk van nullen met zijn heilige en gerechtigheid te vervullen. Wat hebben ze hem gebalsemd tegen. Oh ja, oh, de liefde doet nooit te veel. De liefde zegt nooit, nu is genoeg hoor. Maar de liefde wil altijd nog meer doen. En hier ziet ge wat het hoofdlied zegt. Deze liefde is sterker dan de dood. Ze is harder dan het graf. Zijn de vurige kolen des eeuwige verbonds. Die branden uit de eeuwigheid. En ontbranden in de tijd. En doorbranden tot in het eeuwige leven. Dan wordt hij begraven. Zijn begrafenis is de laatste trap van zijn vernedering. De laatste. Maar waar moet die man begraven worden? Jozef van Arim Thea, die hebben een hof en die leent die uit aan Christus. De hofmeester van de kerk. Jozef van Arim wordt de hofmeester van Christus graf. Ik wil het dus door nog even aanhalen. Dat die Jozef van Arimentee nog als aan de dood dacht. Want zo'n graf was zomaar niet uitgehouden hoor. Dat werd uitgebeiteld. En er werden zoveel slagen gehoord. Die Jozef die dacht aan zijn sterven. Die zorgde voor zijn graf. Die was doende voor zijn graf. Niet wetende dat hij straks zijn graf uit zou lenen aan één. Terwijl ik het daarin leg en hetzelfde tot een steden zal heiligen. Voor de ganse kerk. Ik geloof dat de kerk makkelijker op de dode rug ligt. Als dan zie menigmaal op de levende rug ligt. En dat Christus, die gezegende persoon, begraven moet worden. Na de voorzeggingen van de profeet Jona in de Walvis. Een vervulling van de waarheid. Maar is zo Christus in die drie dagen nog onder onze vloek gebleven. Nog in onze hel gebleven. Want hij lag daar voortdochtelijk hoor. Hij lag daar in de plaats van zijn kerk. Van waar de apostel dan ook getuigt. En met hem begraven, met Christus graven. En met Christus begraven. Dan is het alleen Christus graven. En zijn voldoen. Maar daar getuigt de apostel, de welke God opgewekt heeft. Hem de smatten des doods ontbonden hebbende zodat het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood langer gehouden wordt. En wanneer Christus uit het graf komt, komt hij zonder zonderheid de kerk in Christus. Dan komt hij zonder schuld het graf uit. Dan brengt hij alleen een kwitantie mee. Van voldoening. Waaronder de rechter zijn handtekening zet. En dat opwarmde aan Tot een eeuwige voldoening. Maar nu staat er in spreuken dertig, ik wil dat er loopt maar aanhalen, want die tijd loopt ook door. Van een slang op een rotsteen. En dat was in zijn begrafenis. Een slang is glad. De slang kan je niet te pakken krijgen. Nog gladder als halen. En de rotsteen is ook glad. En u zegt Salomo, een van de wonderen is de weg van een arend in de hemel. Die arend die heeft geen weg, die moet een weg maken. Die moet de lucht klieven en die moet daar doorheen. Maar een weg heeft die arend niet. Voor hem niet en achter hem niet, want achter hem sluit alles weer dicht. En voor hem moet geregeld een weg gemaakt. Die dat vat, die vat dat. Zeg die dat vat, die vat dat. Er mogen regelmatig weer een weg gemaakt worden. God baande door de woeste Brede stromen om zijn pad. Er is weer geen weg. Altijd staat die kerk zonder weg. En dan legt die weg onder water. Gelijk dat voor de joden bij de Schelligzee. Dus dan moeten eerst die wateren tot muren gesteld worden. Alleen die weg openbaar en bloot komt. En dan gaan ze erdoor. Maar hoe komt die slang op die steenrots? Die slang zelf is zo glad dat hij niet te pakken kan krijgen. En die steenrots is ook zo glad. Hoe komt hij daarop? En dat is een afbeelding. Van de begrafenissen van Christus. Daar werd een wachter rondom gezet. Want hij die daar neder ligt. Zou niet wederop opstaan. Hij maakt zijn grap nooit meer uit. Begraven zeggen ze blijft hij. Jezus dood zijn volk dood. Jezus begraven zijn volk begraven. En zo dacht de slang op de rotsteen. Alles is gewonnen. En Jezus heeft het verloren. Een slang op een rotstuk. Wil ik nog even dat vasthouden. Dan zegt diezelfde waarheid. <coughs> een schip. In het hart van de zee. Niet aan de noever. Maar een schip in het hart van de zee. Daar nergens landt. Alles waar. Dat schip dat moet een weg maken. Want dat schip heeft geen weg voor hem. En achter dat schip sluit alles af. En valt alles weer dicht. En dan zegt een apostel van. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen wat achter is. Dan heb ik de vaargeuwen van achter. En strekken dan uit naar hetgeen wat voor me is. Weer een nieuwe weg, want een schip moet geregeld een weg maken. Dat schip moet geregeld een nieuwe weg maken. Nieuwe strijd, nieuwe banden, nieuwe zonden, oude zonden. Nieuwe aanvechtingen, oude aanvechtingen. Dat schip dat moet door. En het heeft geen weg voor hem. En geen weg achteren. Vergeet de volk. Niet verachten. Paulus zegt niet ik veracht mijn verkiezing. Of ik veracht mijn rechtvaardigmaking. Helemaal niet. Verachten is ongoddelijk. Goddeloos. Maar hij zegt ik vergeet het. Ik leef daar niet meer uit. Ik leef daar niet meer van. Maar alleen wat bij vernieuwing geopenbaard wordt. Ik leef niet van een weldaad van twintig jaar geleden. Ik leef niet van een belofte van dertig jaar geleden. Maar ik leef bij hetgeen wat me heden getoond en heden geopenbaard En dan wil ik het laatste punt ook nog even vaststellen, dan ga ik eindigen. En er werd eens mans bij een maag. Er staat niet de weg eens mans bij een vrouw, want dat is een natuurlijke ontlasting van de menselijke natuur en een voortdeling van het menselijke geslacht. Maar er staat bij een maagd en een man bij een maagd als soederij in de natuurlijke zin, maar hier hebben we de maagd van, Je van Jezaja 7. Zie de maagd zal zwanger worden. Christus kies zijn moeder. Christus bezwangt zijn moeder. En Christus neemt de plaats. Al waar hij geboren zal worden. Die zwangerschap van Maria. Is door die enige man. Die met gezel gods is. Waarvan de waarheid ons verder betuigt. Wat nut om de opstanding van Christus. Nou met een paar wonen? Een onherboren mens is nergens geen nut van. Niet van de geboten van Christus. En niet van Goede Vrijdag en niet van Pasen. Een mens van nature Heeft de minste nut niet. Van de weldaden van Christus. Hij mag het ene is aantrekkelijker vinden als het andere. Hij mag het ene is aannemelijker vinden in de predicatie als anderen, maar de nut van hebben, dat wil zeggen de profeet van het Dat wil zeggen zakelijke genade, door dezelfde te ontvangen. En wat nutte de geboorte van Christus voor de herders? Onvergetelijk. Onvergetelijk. Wat nut was de omwandeling van Christus met zijn jongeren, onvergeten. Wat nut was de goede vrijdag van Christus voor zijn kerk. Daar heeft Emmanuel, God met ons, het laatste woord, het is volbracht en een Vader's zwijgt. Maar op morgen dan heeft de vader het eerste woord. Dewelke ik aan de van Christus samen. En tevreden met zijn genoegdoen. De welke zich openbaar tot een eeuwige verzoening voor zijn kerk. De mocht mochten zijn woord. Het is er nog. Het is er nog en we zijn er ook nog. En het evangelie, dat blaast nog. achter dat het ons aanblies. En onze harten volblies. Met de werkingen des geestes. omdat als we straks gaan sterven. Dan sterven de middelen ook hoor. Zij het onthouden. Als we gaan sterven, dan sterven de middelen ook. En als dan de middelaar niet overblijft. Wat blijft er dan over? Het is een grote weldaad aan de middelen sterven. Dat de middelaar gaat leven. In de hemel leeft men onmiddellijk. Uit een verheerlijkte middelaar. Maar jongen al, Als een zondeloze zoon. Zoals Christus. Zo zwaar geleden. Wat zelden ons lijkt te zijn. Wat zelden ons lijkt te zijn. Als een zondeloze Christus zijn bloed zo volkomen uitgestort heeft. Dan zal er voor ons geen slachtoffer meer overschieten. Want dit slachtoffer, dat is God behaag. Ach, je mocht er eens ietsje van leren. Ik zou het je van harte gun geven, kan ik het je niet gelukkig maken. Want als ik geef, kan ik het weer terugnemen. Maar als God het geeft, dan zal het wel beproefd worden. En gelouterd het worden door het lijden, gelijk ook het zilver wordt beproefd. Amen. Ach, heiligt uw woord in ons allen met toepassing. Wij kunnen aan elkaar de staat niet raken, maar u wel geven. Toch en toch en toch. Uwe profeten en uw apostel waren zo blij. Aan ze wat hoorden. Hadden die stokbewaarders zien staan met het zwaard op zijn borst. Dan zeggen ze niet steek er maar door vijand. Die ons in zulke boeien geslagen. En onze voeten in zulke smattelijke stok. Oh nee. Oh nee. En ze hebben ook niet gezegd dat hij maar eens een jaartje moest gaan bidden. En maar eens een jaar een ander leven moest gaan leiden. En dan ze dan eens zouden zien. Maar dadelijk en onmiddellijk. Door de ingeving des geestes. Heeft Paulus geroepen. Man, steek je niet in de hel." Denk je niet dood. Doe jezelf geen kwaad. Want dat kwaad dat zou je even aankleven. Wij zijn alle hier. En vandaar is het niet meer gegaan. Voordat Christus in hem geopenbaard. Goddelijk vereerd. En zijn zielen om niet gezadigd. Amen. <tie> psalm 16, het laatste zangvers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan drukt vooruit zich mij verheugen. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijk heen van zalig heime leven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het laatste van de zestiende persoon. Shalom